Beste Koen, via HKM ontving ik je dvd met daarop een fraaie visualisering van het nummer kinderballade. Een verrassend geschenk, dat moet gezegd. Dus hartelijk dank daarvoor. Zijn het je kinderen die erin meespelen, de beroemde sterren Daniek en Danny? Het ziet er allemaal fraai uit en de sterren doen het met overtuiging. Hoewel het dralende kussen niet zozeer dralend ging als wel giechelig. Maar een kniezoor die daarop let... Ik zal de dvd in ieder geval veilig bewaren in mijn archief waar hij vooralsnog de enige in zijn soort is. Nogmaals hartelijk dank en succes met je volgende productie. Vriendelijke groeten, Boudewijn de Groot. Hij was 12